9 uur, Dikter Haak met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om in het oosten van het land niet de weg op te gaan, als dat niet strikt noodzakelijk is. Door ijzer en opvriezing van weggedeeld is het spek glad. Bij de politie worden sinds het begin van de avond steeds meer aanrijdingen en slippartijen gemeld. De A1 is dicht in de richting Amsterdam vanaf Rijssen tot en met Deventer. Alleen al in Twente gebeurde in korte tijd 25 ongelukken. In Drenthe is de A37 deels dicht bij de Duitse grens. Bij Arnhem is de A12 deels dicht richting Utrecht. Op het Limburgse deel van de A2 is een snelheidsdeken ingesteld. en geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Amerikaanse diplomaten hebben namens Obama bij president Mubarak aangedrongen op zijn vertrek. Topdiplomaat Wisner heeft gezegd dat de Egyptische president zich moest voorbereiden op een ordentelijke machtsoverdracht. Andere diplomaten hebben contact gehad met mogelijke opvolgers van Mubarak. Zo heeft de Amerikaanse ambassadeur in Cairo een gesprek gehad met oppositieleider El Baradei. Andere, lagere diplomaten zijn al vertrokken uit Egypte. Het Amerikaans leger heeft geen plannen om troepen in te zetten vanwege de instabiliteit in de Noord-Afrikaanse regio, zo zei een generaal.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. In het noordoosten, oosten en zuidoosten van het land is het plaatselijk zeer glad door IJssel. Er zijn daardoor veel ongelukken gebeurd. Zonder meer op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar staat er 8 kilometer file tussen het Azelo en de afrit Rijssen. Op de A4 naar Den Haag is het misgegaan bij Hoogmade. Daar staat inmiddels een file van 6 kilometer. De A12 Duitse grens richting Arnhem is vanwege de gladheid en ongelukken afgesloten. Tussen Duiven en Westervoort. Daar staat inmiddels een file van 2 kilometer. En volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting tot vannacht 2 uur. En ook afgesloten is de A37 Hogeveen richting Emmen. De weg is daar dicht tussen Oosterhesselen en Knopend-Holsloot. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot 11 uur duren. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is een kettingbotsing gebeurd bij Horst. stad staat inmiddels 4 kilometer. Ook daar is de weg dicht. Houdt daar dus rekening met een omleiding.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 Labyrinth laat het licht schijnen over het post-antibiotica-tijdperk. Vanavond rond half tien op Nederland 2. Geneeskundeboek.nl. Specialist in medische vakliteratuur. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. 4 over 9 Zometeen bellen we met Egypte om daar het laatste nieuws over de demonstraties te horen van onze man in Cairo En als Mubarak gaat speechen dan hoor je dat uiteraard hier natuurlijk ook meteen Na half 10 spreek ik uitgebreid met Ajax trainer Frank de Boer En we hebben het over de meest opvallende comeback ooit Ranking the News. Maar eerst natuurlijk Ranking the News. Luc, kom er maar in. Uh, de top vijf. Op vijf de pogingen van de GroenLinks-fractie... -fra om de kiezer nog een beetje tevreden te houden... na de ja-stem op de Goendoes-missie. Goedenavond allemaal. Goed dat jullie er allemaal zijn. Maandag kwamen we bijeen. Bij Jolande thuis. In Amsterdam. Kom kwam er ineens een sms'je heel laat op de avond... met we moeten morgenochtend vroeg bij elkaar komen. En toen dacht ik, oké, okay, er is iets aan de hand. Ja, pientere jongen die tof, ik heeft dat meteen door zoiets. Er is dus iets aan de hand en daarna kiest GroenLinks voor de missie. En omdat een opbouwmissie met politiebroeders... voor de pacifistische tak van GroenLinks... gelijk staat aan luxemburg overmeesteren met tanks en granaten... is er op de uitlegavonden veel kritiek. Stel nou, het gaat toch mis. Stel nou, die garanties worden niet waargemaakt. En stel nou, GroenLinks zegt, we hadden voorwaarden... die voorwaarden daar worden, daar worden niet aan voldaan, wij trekken onze steun in. Wat er gebeurt er dan met die missie? Gaan wij nu ook naar allerlei andere landen als GroenLinks... allerlei politiezendingen straks uit te doen? Want je schept wel een president. En dus moesten de Kamerleden alles, maar dan ook echt alles uit de kast halen... om de leden te overtuigen. GroenLinksers hebben de neiging om de, de last van de hele wereld... en overal waar, onrecht mensen, waar mensen onrecht wordt aangedaan... om dat op onze schouders te willen dragen... Ja, als het even kon, dan zouden we moties en missies steunen overal in de wereld waar mensen niet leven. Zoals wij zeggen, dat is, een, dat is een minimale standaard waar mensenrechten geschonden worden. Maar dat is geen realiteit. Wij uh, hebben in het verleden missies gesteund. Wij doen op dit moment ontzettend veel, ook voor andere gebieden in de wereld. Uh, dat ik misschien ondergesneeuwd nu dit debat hierover plaatsvindt. Um, maar we kunnen niet overal uh, mensen redden van, uh, van onrecht, helaas. Maar daar waar het wel kan en daar waar... Het... Uh, wij zeggen, um, daar is de nood nu heel erg hoog. Dan proberen we het te doen op onze manier. En ik denk echt dat het nu op onze manier... Uh, dat het een kans van slag heeft op onze manier. Oh. <lacht> Emo. Uh, 400 leden hebben hun lidmaatschap al opgezegd. We gaan naar Australië. Iedereen kent inmiddels Queensland. Dat is het uh, letterlijke afvoerputje van Australië. Ze kregen die bak water over zich heen afgelopen maand. En alles is nu bijna weer droog. En nu, oh ironie, komt er een orkaan aan. Ja, zie nou, op dit moment uh, is die nog op zee. Uh, daar uh, koerst die langzamerhand op de kust van Australië af, wind aan kracht. En wordt verwacht uh, woensdagmiddag, begin van de avond, Nederlandse tijd. En dat is morgen al best snel en tijd voor heuse paniek dus. Yasi is namelijk een beetje boos. Het is een uh, zware orkaan, categorie 4. Dat betekent windsnelheden tot, uh, tot 280 km per uur. En uh, het dreigt zich te ontwikkelen tot de zwaarste orkaan... die Australië, of die in ieder geval Queensland, ooit heeft gezien... Eh, want het oog van die orkaan is liefst 100 kilometer breed. Nou, dat hebben ze nog niet meegemaakt. En ze hebben hier toch heel wat ervaring met orkanen. En iedereen maakt zich op voor het ergste. Evacueren geblazen, dus voor bewoners en ook voor toeristen. We worden geëvacueerd naar een nieuwe shelter. ergens in de binnenlanden, achter de, achter de bergen die kerst omringen. En eh, nu moet het ineens gebruikt gaan worden voor orkaan Yazi. En ja, het zal mij benieuwen, worden in busjes vervoerd. Natuurlijk maar één keer in je leven mee, zo'n busje. Morgenavond gaat het dus los. Het natuurgeweld komt, door, eh, komt omdat het een La Nina jaar is. En dat is het karata van El Niño. Op drie dan, daar staat CITO-toets. De komende drie dagen wordt het zwoegen voor 157.000 achtste groepers. Vandaag staan vragen over taal en rekenen op het programma. Als je ook wereldoriëntatie maakt, dan krijg je ook nog vragen... over natuuronderwijs, aardrijkskunde of geschiedenis. Ja, mega makkelijk natuurlijk, die CITO-toets. Of zoals ze tegenwoordig op de basisscholen zeggen... flibber, tjampu, muka zo'n CITO-toets. Dat is de nieuwste straat aan. <laughs> Ik spreek een aardig woordje over de leeftijdsgrens. Uh, de meeste kinderen zijn goed voorbereid in tegenstelling tot de CITO-club zelf. Het systeem viel namelijk uit, waardoor 4000 leerlingen die de toets online zouden maken even in zak en as zaten. Een schande, zegt ook deze deskundige. Ik vind dat heel vervelend, want dan als die anderen uh, iets leuks gaan doen, moeten wij misschien nog de CITO gaan maken. Je kan niet echt meer werken en je wordt er een beetje paniekerig van. Later kwam alles toch nog goed. Om 11 uur deden alle pc's het weer. Hoe valt jij met je CITO-toets? Heb ik niet gedaan. Ja, ja, Ik zat op zo'n Montessori-school. Oh, dat hoefde oh, ja. wij niet. Jij, mocht, jij kon, moest een liter vodka drinken en dan was het ook goed. Dan ging je <laughs> naar de VWO. Goed. Uh, ik had 550. Nee, dat is niet waar. <laughs> ik heb geen dat idee of dat veel nee, is. Dat, dus. heel, dat is het hoogste. Op twee, de zaak Bas Dost. De voetballer speelt nu bij Herenveen uh, Of nou ja, hij, hij zit eigenlijk meer op de bank. En dus wilde hij weg naar Ajax. De clubs kwamen er gisteren niet uit. En dus gaat het hele feest niet door. Ajax deed vrijdag al een bod van 3,1 miljoen euro. Herenveen wil 6 miljoen. Ajax verhoogt het bod naar 4,5 miljoen euro. Heerenveen past de vraagprijs aan naar 5,25 miljoen... en zegt dat ze niet verder willen zakken. Tot tien over half twaalf. Twintig minuten voor het verstrijken van de deadline. Ja, op dat moment laat Ajax toch aan Heerenveen weten dat ze er wel klaar mee zijn... en dus houdt het hele verhaal op. De zaakwaarnemer van Dost baalt als een stekker. Hier is een relatie geknakt, technisch gesproken...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 Alleen dat woord laat hij weten. Tussen haakjes. Teleurstellend. man van weinig woorden is dat. <tie> nou, straks bij ons zegt hij toch aardig wat. Hè? Ja, je hebt een interview met hem gehad. Ja, he? ja heel goed. Uh, tot slot nog het belangrijkste nieuws van de dag. Dat is Egypte. Ja, de, de, de, we hadden net al Eduard Patberg aan de lijn. Die is in Egypte en volgt de massale demonstratie. Het is nog steeds bezig. Er zijn nog steeds wat uh, hardnekkige demonstranten die, uh, die weigeren weg te gaan. En waarschijnlijk ook gewoon de hele nacht uh, blijven liggen daar. Ja, en zo meteen hoor je het laatste nieuws. Mubarak zal vanavond nog een toespraak gaan houden. Shortly staat er nu op alle televisieschermen. En daarin gaat hij waarschijnlijk melden... dat hij zich in september niet verkiesbaar stelt als er nieuws is. En als hij uh, toespraak begint, dan hoor je dat hier bij BNN Today op Radio 1. Luke, thank you, tot morgen. Gaan we even naar voetbal, voetbalgraafschap FC Utrecht. Richard van der Maden, hoe is het daar? Het is 0-0. 53 minuten zijn we onderweg. 7 dus ongeveer in de tweede helft. Het is niet al te best wat FC Utrecht laat zien. Toch de ploeg in vorm die de laatste competitiewedstrijd zo goed speelde tegen Ajax. 3-0 won ook in de beker. Een paar dagen geleden FC Groningen uitschakelde. En de Graafschap dat stunte de vorige competitiewedstrijd tegen Feyenoord. In de Kuip 0-1. Maar in dit duel hebben we nog weinig kansen gezien van de thuisploeg. FC Utrecht is wat dat betreft... De gevaarlijkste ploeg geweest met twee kansen voor de Moesje en een hele goede kans voor de Fransman Duplan. Die twee keer scoorde in die wedstrijd tegen Ajax. Maar ditmaal punterde hij de bal net naast de goal bij Waterman. En het publiek dat heeft dus alle tijd om een beetje te praten over het weer. Want ook de berichten over de gladheid die zijn hier bij het voetbalpubliek in Doetinchem doorgedrongen. En de mensen vragen zich op de tribunes, ik zit er een beetje tussenin... Ongetwijfeld ook af hoe komen wij met al die ijzelberichten weer thuis vanavond. En daar wordt met name denk ik op dit moment veel over gesproken. Want het voetbal is een beetje onder de maat. Ook in de tweede helft hier op de Vijverberg in Doetinchem. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, in Den Haag uh, wordt druk gespeculeerd over de politieke comeback van James Sharp van de PVV. Je weet wel dat Kamerlid dat opstapte omdat hij uh, iemand bedreigd zou hebben. Dat was al een beetje vaag en dat hij zijn bedrijf uh, was veroordeeld over oplichting in Hongarije. Nou, iedere avond duiken we naar aanleiding van het nieuwste geschiedenis in. En dit keer zochten we naar een andere hele opvallende comeback. Jan van der Plas is muziekjournalist. Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat vond jij nou een hele opvallende comeback? Uh, nou, het eerste wat bij te binnen schiet is Kim Kleisters... die, die, die van de week uh, na een comeback uh, voor de tweede keer een, uh, een Grand Slam toernooi wint. Ja. Maar binnen de popmuziek kunnen we er ook wat van, hoor. Een uh, uh, paar weken terug kregen uh, we een plaat in handen van Wanda Jackson. Heb je, ken jij die nog? Nee, nee, Die nee, had nee. in de jaren 50, 1960 zo'n beetje... Had een enorm grote hit met, met Let's Have a Party. En nu, uh, mm. wat is het, 40... 50 jaar later komt ze plotseling terug. Ze is inmiddels 73 en heeft een stem als een smurfin, maar het. <laughs> nou, Luc Lu kent er wel. Die is stuk jonger dan denk ik dus kan ook. Al. Ja, nou ja de, de, de, dat hitje is wel be bekend en, uh, ze krijgt ook nog wel redelijke recensies ook. Dat, dat, dat vind ik wel. Ze is 73. Maar, nou ja. maar Niet uh, als, als je denkt aan de, gro de grote comeback's in de pop, mm. kijk, al die artiesten die hebben we wel eens een keer een, een, een tijdje gehad dat dat wat minder ging en dan komen ze weer terug en dat wordt dan comeback genoemd. Maar de, bij een grote comeback. De, de, denk ik, toch al snel in de popmuziek aan Brian Wilson. Die, uh, ja. Brian Wilson is de, de grote man achter de Beach Boys... achter ja. de hits in de jaren 60. Even, even ter herinnering. Precies. Gewoon omdat het leuk is. Good, oh, Iedereen kent dit natuurlijk. Ah, good Vibrations van de Beach Boys. Pracht, um, prachtig nummer. Ja. En bedoeld voor een LP... die Smile zou gaan heten. Mm -hmm. en dit was het eerste liedje wat er buiten kwam. Een schitterend nummer. Iedereen dacht van... Oh, die gaat de mooiste plaat van de popmuziek maken. En dat had hij zelf had hij zich, dat ook een doel gesteld. Alleen vlak voordat die plaat zou gaan verschijnen... verscheen Sgt. Pepper van de Beatles. En Brian Wilson was echt helemaal verbijsterd. Hij dacht van shit, die hebben mij verslagen. Uh, die is uh, in een pool van drank en drugs gedoken. En uh, heeft die plaat ook verder niet meer afgemaakt. En is eigenlijk twintig jaar lang de deur niet uit geweest. En dat allemaal omdat hij dacht, hier kom ik nooit overheen, ja, over die plaats. hij is gek geworden. Uh, ja. Uiteindelijk is hij ja. daar, halverwege de jaren tachtig is hij daardoor een, uh, een Amerikaanse psychiater, Eugene Len, die is hij daar uitgehaald. En die heeft hem wel weer een beetje op de been gekregen en die is met hem de studio ingegaan. En die heeft hem ertoe verleid om samen met de, de psychiater een, een, een plaat te maken. En die plaat uh, hey. was er niet om aan te horen. En eigenlijk... Daarna dacht iedereen van, nou die Bruin dan daar horen we nooit meer wat van. Alleen nog eens twintig jaar later, ja. in 2004, kwam hij plotseling op de proppen met, jawel, Smile, het album wat hij in 1967 zou maken. Had hij helemaal met een groep muzikanten, helemaal opnieuw opgenomen, helemaal uitgewerkt zoals hij destijds in zijn hoofd had. En... Ja, dat was een schitterende plaat. En sindsdien maakt hij eigenlijk best goede platen. En hij gaat regelmatig op tournee. Ja. En ja, tot ieder stomme verbazing, want hij is jarenlang, was hij echt nauwelijks aanspreekbaar, lag hij gewoon apathisch in bed. Is hij tegenwoordig behoorlijk actief en staat hij ook weer op de planken. Hm. Eigenlijk was nooit tevoren. Ja, en die, die, die, um, uh, die, die psychiater, die Eugene Land, die had toch ook een rol... In hem echt eigenlijk letterlijk het podium weer op te duwen. Die ja, die, nou ja, die heeft hem halverwege de jaren tachtig Heeft hij hem echt letterlijk het podium weer opgeduwd. En, uh, en de studio ingeduwd. En later bleek ook dat hij daar alle financiële belangen bij had. Want uh, daarmee moest de behandeling betaald worden. <laughs> <laughs> ja, ja. Zeg, ga jij maar gewoon weer lekker performen, want ik, uh, ik moet cash hebben, daar kan het een beetje op neer. Maar <laughs> ja. tegenwoordig, Brian Wilson is weer helemaal uh, Wils bekwaam, verklaard, et cetera, het, het gaat goed met hem. Ja, even nog een stukje van Good Vibrations, want dat stond uiteindelijk dus ook weer op die, uh, die plaat die hij wel heeft afgemaakt. Op de klinkt in mijn oren gewoon precies hetzelfde, Jan. Ja, zijn stem is ietsje lager geworden. Ja. Het klinkt wat krauwiger, maar voor de Ja, het, ja. Uh, uh, het talent is weer helemaal boven komen drijven. En hoe oud is hij inmiddels, Brian? Wilson? Hij is, ja, wat zal hij zijn, 68, 69? Ja, ja hij kan nog jaren weer door. Ja, wie weet. Hij is niet echt gezond geleefd, natuurlijk. Nee, schuimbekkend van de drugs een beetje in je huis liggen, dat, dat kan niet goed zijn voor nee. je. nee Maar goed, het, zo hoort het wel bij een echt artiest, vind ik dan weer. He? Dat is, het maakt het er meer zo'n mooi verhaal van. Muziekjournalist Jan van der Plas, dank en tot de volgende keer. Okay. Ja, het tv-programma The Voice of Holland... dat is verkocht aan een Amerikaans tv-station. Het gaat de hele wereld over. En dat is natuurlijk niet het enige succesvolle Nederlandse tv-programma. Um, er zijn heel veel meer programma's en formats verkocht... zo meteen aan het buitenland. Zo meteen praat ik hier over met tv-producent Ton F. van Dijk... en uh, met onze eigen BNM-programmamaker Patrick Lodiers. Uh, we gaan ook even kijken hoe het nu in Egypte is uiteraard. Als Mubarak zijn speech houdt, hoor je dat hier meteen. En na half tien praat ik uitgebreid met Frank de Boer. Troll, shut your eyes. Gaan we even naar het voetbal. Richard, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja. ik zat net te bedenken, zaterdag was het toch ook al afgewast, afgelast vanwege die kapotte veldverwarming? Maar die doet het nog steeds niet goed, dus. Dat nee, die doet ik. het nog steeds niet goed. Nee, daar is een soort infrarood systeem in gebouwd en dat functioneerde de afgelopen dagen helemaal niet. Maar de graafschap heeft hier in Doetinchem nog een hele grote tent staan. Die zetten ze dan, dat hebben ze vaker in het verleden gedaan, helemaal over het veld. Daar komen dan ouderwetse kacheltjes in te staan die blazen hete lucht over het veld. Dat heeft vaker goed gewerkt toen veldverwarming niet of nauwelijks nog bestond. En die kacheltjes hebben hun werk goed gedaan en nu is het veld redelijk zacht. En kan nog gevoetbald worden op de Vijverberg. Maar FC Utrecht moet dat het komende half uur gaan doen met één speler minder. Want het is op dit moment 11 tegen 10. En het slachtoffer bij de graafschap die Hinke Pinkt nu... Over de zijlijn richting de kleedkamers. Het is Yusuf Herzi die namelijk flink werd aangetikt door Michael Silberbauer. En die is er met een rode kaart vanaf gegaan. Een rode kaart gegeven door scheidsrechter Fink. Een pittige overtreding. Maar om daar nu direct rood voor te geven vond ik wat overdreven. Het was niet al te slim. Overtreding gemaakt op het middenveld. Geen doorgebroken speler. Wel een charge van achteren. Maar een rode kaart vond ik wat Overdreven. Dus 64 minuten zijn we bezig. 11 voor de Graafschap, 10 voor Utrecht. Geen al te beste wedstrijd, nog altijd niet. De beste kansen zijn er geweest tot nu toe voor Utrecht. Maar nu met een man meer zou de Graafschap wat meer op de aanval moeten gaan spelen. En wie weet liggen er dan toch kansen voor de thuisploeg in het resterende halfuur van dit duel. De rode loop, al die act, enorm spektakel. Iedere dinsdag hoor je hier rond deze tijd uh, onze eigen entertainmentdeskundige Bridget Maasland... met haar eigen entertainmentrubriek. Maar ja, Bridget is op vakantie en dan moeten we iemand anders vinden. En daarom uh, de niet minder knappe en intelligente Patrick Lodiers. Patrick, nee. goedenavond. Nee, dit is ook een heel goed format, namelijk de uh, uh, make-over. Dus makeover. ik ben eigenlijk een beetje make-over van Bridget <laughs> nu. ik nou, hmm. weet niet wat ik daarom voor moet vinden. Maar goed dat je er bent. Ja, we gaan het hebben over uh, tv-formats. Ja, want die doen het goed. Hè? Vooral Nederlandse televisieformats doen het goed in het buitenland. Ja, inderdaad. Er zijn er een paar die zijn uh, zeer beroemd. Natuurlijk Big Brother, wat in Nederland uh, is bedacht. Maar ook Deal or No Deal. Mm -hmm. uh, voor de rest zijn er ook nog programma's zoals De Zingende Zaak. Die wij bijna in Nederland niet meer kennen. Maar is ook de wereld overgegaan. De Foon heeft hij ook niet heel lang bestaan. Maar doet het al in meer dan tien landen uitstekend. Het familiediner, korenslag. Ik hou van Holland, wordt overal nagemaakt. Maar dan... Ik ik hou van Turkije bijvoorbeeld. Ja. dus. Ja. Uh, ja. Uh, de, er de, is de Voice te doen. of Holland, natuurlijk. De Voice of Holland, uiteraard. Ja, de, de Voice grootste... of Holland is natuurlijk een enorm succes aan ja. het worden, denk ik. Het schijnt daar zo te zijn dat als je in de studio bent. Het werd in Ede opgenomen. Uh, dan had je de studio vloer. Maar daarnaast had je ook nog allemaal een soort van skyboxen. Net als bij voetbal. Waarin allerlei uh, landen konden kijken hoe het gemaakt werd. Ah, ja? En dat waren dus ook uh, de landen waaraan uh, John de Mol het direct verkocht. Dus dat was echt wel uh, Want het is al verkocht aan Engeland. Het is sowieso ik... al in Amerika in productie. En daarnaast is het nog in, uh, in volgens mij in tien landen of zo verkocht. Ja. Ton F. van Dijk, die weet daar al meer van... directeur van de Vereniging van Onafhankelijke Nederlandse TV-producent... en sinds vandaag hoofdredacteur van de Amsterdamse zender, AT5. Uh, Ton, goedenavond. Goedenavond. Ja, heel even kort. Hoe was je eerste dag bij AT5? Was het leuk? Ja, ontzettend leuk, hè? Het is een beetje het BNN van Amsterdam, dus uh, <laughs> ja. ik heb het erg naar mijn zin gehad. En is er nog iets spectaculairs gebeurd in Amsterdam? Uh, nou, er gebeuren altijd spectaculaire dingen in Amsterdam... maar ik heb vooral vandaag uh, gebruikt om een beetje met iedereen te praten en zo. Dus uh, of er echt hele spectaculaire dingen zijn gebeurd, durf je niet te zeggen. Nou, dan ben je in ieder geval een beetje... Ik heb in ieder geval klapper. niet gemerkt dat er uh, van alles aan het land was... dus wat dat betreft, zal het wel een normale Amsterdamse dag zijn geweest qua nieuws. Uh, goed, wij hebben het over formats. Um, nou ja, jij weet natuurlijk heel veel van televisie... omdat jij ja, toch in televisieland uh, overal gewerkt hebt. Um, waarom doen Nederlandse formats het zo goed in het buitenland? Nou, er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste schijnt de Nederlandse markt uh, is, is, is, is, zeg maar een soort testmarkt. Hè. De, de Nederlandse, het Nederlandse publiek wat, wat het Nederlandse publiek leuk vindt... schijnt in de rest van de wereld ook aan te slaan. Maar wij hebben in uh, Nederland ook gewoon een hele goede creatieve televisieindustrie. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij van uh, oudsher... een hele sterke publieke omroep hebben. Daardoor is er een hele sterke uh, commerciële omroep ontstaan. Daardoor zijn er sterke produceren. En er is heel veel concurrentie en heel veel creativiteit in die markt nodig om te overleven. En uh, we hebben ook het geluk gehad, tussen aanhalingstekens, dat er natuurlijk een enorme wereldhit uit de Nederlandse markt is gekomen, Big Brother. Mm -hmm. En daardoor uh, heeft de Nederlandse markt natuurlijk een enorme reputatie gekregen uh, als het gaat om, uh, om uh, formats die in Nederland succesvol zijn, dat die ook in de rest van de wereld succesvol kunnen zijn. Lingo is ook een mooi voorbeeld, dat wordt ook over de hele wereld uitgezonden. Daar heeft uh, Hardy de Winter, die EDTV ooit opgericht heeft, uh, eigenlijk zijn fortuin mee verdiend. Maar zeg je eigenlijk, omdat we zo'n klein landje zijn met zo waanzinnig veel omroepen die elkaar nou ja, beconcurreren, daardoor, daardoor is de kwaliteit hoog. Ja, het, het medialandschap in Nederland is het meest dicht bevolkt van zeg maar, heel Europa. We hebben in Nederland drie grote blokken, de publieke omroep RTL en SBS. En binnen de publieke omroep hebben we nog eens een keer 22 verschillende omroepen. Nou, dat is natuurlijk heel interessant, want uh, als je een idee hebt voor een programma, dan, en je komt bij de een niet aan de bak, dan kan je het bij de ander proberen. En zo komen uh, heel veel ideeën toch de buis op. Dat is, uh, dat is één. En ten tweede is er heel veel concurrentie. Dat betekent uh, uh, dat er tegen relatief lage bedragen programma's gemaakt kunnen worden en bedacht. En je moet heel creatief zijn in die markt om, uh, om, om je staande te houden. En tegelijkertijd zijn er veel mogelijkheden. Dus uh, ja, dat bij elkaar opgeteld betekent dat er een hele sterke creatieve industrie is. En kennelijk is de smaak van de Nederlandse kijker ook nog eens een keer uh, zodanig dat die uh, heel makkelijk te vertalen valt naar allerlei andere landen. En wat ze we dan wel doen is de, de format wat aanpassen naar de eigen smaak. Maar, maar hoe komen wij dan die, aan die universele smaak? Ja. ja, dat is een goede. maar ik denk dat uh, dat heeft misschien te maken met het feit dat Nederland altijd natuurlijk... Uh, overigens geldt dat niet alleen voor Nederland, dat geldt ook heel erg voor Engeland. Hè. Dus de BBC is ook een van de grootste formatleveranciers ter wereld. Dus ik denk dat die hele anglo-saksische wereld, uh, waar wij het ook een beetje deel voor uitmaken... Engeland, Nederland, uh, België ook, is ook een sterke formatmarkt... Uh, dat dat uh, ja, kennelijk uh, makkelijk te vertalen is naar uh, Japan of Zuid-Amerika. En uh, dat geldt in mindere mate voor de programma's die ze bijvoorbeeld in Italië uh, op de buis brengen. Ik weet niet of je wel eens naar de Italiaanse televisie hebt gekeken. Jazeker. Dat gaat toch vooral over hele mooie blonde dames met uh, grote borsten. Ja, dat, uh, dat is een, een specifieke Italiaanse smaak. Uh, de die smaak minder van Berlusconi, geloof ik. Uh. Ja, precies. En die laat zich minder makkelijk vertalen naar allerlei andere landen. En nou ja, wat in Nederland succesvol is, is gebleken, uh, kan in andere landen ook succesvol zijn. En ik denk dat daar veel mee te maken is. En dan hebben wij toevallig ja, een paar pioniers in Nederland gehad... Uh, waar John de Mol ongelooflijk, uh, ongetwijfeld de grootste van is. Dat is echt de enige echte media-tycoon die we in Nederland hebben. Ja, die uh, Big Brother heeft bedacht En daarmee is de Nederlandse reputatie natuurlijk helemaal gevestigd. En even terug naar dit moment. Welke elementen bevatten succesvolle formats op dit moment... Nou, ik, ik, ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen. Kijk, een succesvol format is eigenlijk een format waar heel veel mensen naar kijken. Een programma waar heel veel mensen naar kijken. Dat is eigenlijk internationaal gezien het enige echte criterium. Dus uh, kwaliteit, bijvoorbeeld als, als criterium, dat geldt niet eens zoveel. Het gaat er gewoon om, is een programma succesvol of niet? Kijken er heel veel mensen naar of niet? Ja, en, maar het uh, heeft toch wel iets te maken met wat er op dat moment uh, speelt in de ja, wereld? Uh, wat voor soort denk, dingen ik, ik er belangrijk niet, zijn. Precies, maar ik weet niet of er op dit moment echt een, uh, een soort universele trend is. Kijk, wat John de Mol in ieder geval met de Ford of Holland heel goed heeft aangevoeld... is dat de mensen het een beetje de afzijktelevisie een beetje zat uh, zijn... Mm -hmm. Uh, en dat heeft hij juist op het goede moment. Heeft hij eigenlijk. Uh, ja, uh, van, het, van eigenlijk het, het oeroude concept van de talentenjacht. Heeft hij weer iets positiefs gemaakt. Nou, daar hebben mensen nu uh, kennelijk zin in. En dat heeft hij op een hele goede manier gedaan. Met een hele hoge productiewaarde, gelijk in Nederland. Ja, en dat is in Nederland heel succesvol geworden. En vervolgens blijkt dan dat, dat, uh, dat er dan gelijk uh, iedereen internationaal. ook in de rij staat voor zo'n vorm. Ik weet niet of je kunt zeggen dat er echt op dit moment. hele duidelijke vernieuwende trends zijn. Het is allemaal een beetje. Voortborduren op bestaande thema's, maar dan uh, varianten daarvan. En uh, proberen dat ze goed mogen doen en succesvol te zijn. Want ik, kan me, ik kan me wel voorstellen, omdat het nu wereldwijde recessie is, dat daardoor hele, heel erg lieve, aardige programma's nu, ja, nu goed doen. Dat klopt. Nou ja, kijk, uh, dat, dat is natuurlijk een van de redenen waarom men zegt dat boerzoekvrouw vrouw zo succesvol is. Omdat mm -hmm. men uh, kennelijk verlangt naar de eenvoud en het overzichtelijke van het leven op het platteland. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken misschien met inderdaad een economische teruggang. Uh, maar goed, die economische teruggang zorgt er ook voor dat juist in de Nederlandse televisiemarkt... Uh, producenten en ideeënbedenkers heel creatief moeten zijn om uh, hun slag te slaan. Dus misschien dat dat ook een rol speelt. En gaat de Voice of Holland, wordt dat echt de nieuwe Big Brother, denk je? Nou, Big Brother denk ik niet. Ik denk dat de Big Brother echt uniek is. Uh, en overigens moeten we niet uitsluiten dat er ooit weer een Big Brother komt... maar dat zal niet uh, heel snel zijn misschien, of misschien ook wel. Maar dat is in ieder geval niet te voorspellen. Maar de uh, Voice of Follow wordt wel een hele grote internationale hit. Ja. En dat is natuurlijk ook omdat uh, John de Mol uh, ongelooflijk veel power heeft internationaal. En uh, een reputatie dat zo gauw hij iets maakt wat succesvol is. Ja, dan wil iedereen daarbij horen en dat ook uitzenden. En ik denk zeker dat het concept uh, internationaal heel goed gaat werken. Kijk, en wat natuurlijk nieuw is, is gewoon dat je luistert naar een stem. En dat je niet ziet wie het doet. En uh, dat die gimmick die eigenlijk in het programma zit. Uh, dat men op zoek gaat naar echt kwalite kwaliteit. Uh, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is dan vernieuwend. Maar eigenlijk is het concept van de talentenjacht natuurlijk oeroud. Ik geloof dat André van Duin ooit uh, beroemd is geworden. Doordat hij in talentenjacht op televisie heeft gemaakt. Heel lang geleden, hè? Oh. Ja. Ah, ja. Precies, dus zo lang geleden is het concept van de talentenjacht al op televisie. Ja. Oké, okay, veel succes en dankjewel voor het uitleg over internationale formats. Graag gedaan, dag. Radio 1, het NOS-journaal. Met Dick Hart. In Egypte wordt gewacht op een tv-toespraak van president Mubarak. Volgens tv-zender Al Arabiya kondigt hij in die toespraak aan... dat hij tot de volgende verkiezingen in september wil aanblijven als president... en zal zich dan niet meer verkie verkiesbaar stellen. Inmiddels hebben Amerikaanse diplomaten namens president Obama... bij Mubarak aangedrongen op de, zijn vertrek. Topdiplomaat Wisner heeft tegen de Egyptische president gezegd... dat hij zich moet voorbereiden op een ordentelijke machtsoverdracht. Andere diplomaten hebben contact gehad met mogelijke opvolgers van Mubarak. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om in het oosten van het land vanwege de IJssel niet de weg op te gaan, als dat niet strikt noodzakelijk is. Bij de politie worden sinds het begin van de avond steeds meer aanrijdingen en slippartijen gemeld. De A1 is dicht in de richting Amsterdam vanaf Rijssen tot en met Deventer. Alleen al in Twente gebeurden in korte tijd 25 ongelukken. In Drenthe is de A37 voor een deel dicht bij de Duitse grens en bij Arnhem is de A12 voor een deel dicht richting Utrecht. Op die weg zijn tussen Arnhem en de Duitse grens zeker twintig mensen gewond geraakt bij ongelukken. Een van hen is er slecht aan toe. En op het Limburgse deel van de A2 is een snelheidsdeken ingesteld. En geldt daar een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. Dat was het. Ja, gaan we door uh, met Egypte. Daar is uh, onze man in Cairo, Eduard Padberg. Goedenavond, Eduard. Goedenavond. Hij ah, besprak jou een uur geleden ook. Um, toen ja. zei jij van, nou, alles is nog redelijk rustig. Er zijn nog steeds honderdduizenden mensen op straat. Uh, die wachten inmiddels natuurlijk allemaal op die speech van Mubarak die er aan gaat komen. Hebben, hebben ze er hoge verwachtingen van, van die speech? Nee, ik vrees van niet. Um, ze hebben eigenlijk uh, al een tijd geleden de hoop opgegeven. Um, en ik denk eigenlijk niet dat ze iets anders zullen accepteren dan echt een, een volledige... Uh, aftreding van Van, uh, van mm -hmm. meteen. Dus ook niet een, uh, niet een overgangsperiode en, en, en dat soort dingen. Nee. Maar ja, de verwachting is nu dat hij gaat zeggen van... nou, ik blijf nog tot september en, en dan vervolgens uh, stel ik me niet verkiesbaar. Maar als jij dit zo zegt, dan klinkt dat niet alsof mensen dat, dat gaan pikken... dat hij tot september aanblijft. Nee, want ze, ze, ze verwachten gewoon niet, niet, zoveel, niet dat hij zich aan, aan zijn woord houdt. Ze, de, hij, dat geeft hem tijd, om, om, hè, dan, dan, dan, uh, dan, dan kalmeert alles weer en dan, mm. dan heeft hij tijd om, om zijn, uh, zijn zaakjes te regelen. En, en daar zijn mensen bang voor. Ja, maar ja, wat, wat gebeurt er dan vanavond als hij dat wel gaat zeggen? B breekt dan de pleuris uit? Nee, nee, nee dat, dat denk ik niet. Maar daar gaan wel gewoon nog de protesten nog door. Ja, maar je verwacht niet... Ze voegen de druk op totdat mm -hmm. hij die definitieve beslissing maakt. Mm -hmm. Nou ja, want het klinkt wel... Weet je, als jij zegt van ja, er zitten daar... Dat kunnen we ook natuurlijk op tv zien. Er zitten daar tienduizenden, misschien nog wel honderdduizenden mensen... Honderdduizenden mensen zitten daar te wachten. Ja. Uh, het lijkt me een vrij explosieve situatie als hij gaat aankondigen... Nou, toedeledook, ik blijf nog een paar maanden zitten. En dat is het ook. Dat is het ook. Het, ja. het, is, het is een hele explosieve situatie. Uh, gelukkig is het leger er en, en, en, en zoals je weet heeft hij uh, nog niet echt duidelijk een kant gekozen. Maar hij heeft ook uh, wel duidelijk gezegd dat ze, dat ze niet van plan zijn om, uh, om, om de wapens op te nemen tegen de eigen burgers. Mm -hmm. Dus dat zorgt ervoor dat hij in ieder geval voor dit moment dat die, uh, de explosieve situatie... Uh, ...ja... Uh, voorlopig in ieder geval niet uh, gebeurd. Even nog kort, ja. um, jij bent natuurlijk de, vandaag de hele dag daar rondgelopen in Cairo, tussen al die demonstranten door, met mensen gesproken. Ja. Wat hoor je zoal? Ja, hele, hele verschillende dingen, of, of eigenlijk uh, hetzelfde, maar van heel veel verschillende mensen. Um, ik was eigenlijk zelf ook verbaasd om een, om een heleboel vrienden van mij uh, aan te treffen. Op, op die demonstratie. Dat zijn dan uh, ja, toch vaak mensen uit uit uh, ja, van, van de elite. Egyptenaren. Uh, Egyptenaren. Ja, ja. ja. ja. Um, die Waarvan ik eigenlijk had verwacht dat ze het uh, van achter de, de televisie zouden, zouden waarnemen. Maar ze stonden er allemaal, ook in grote groepen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een groep waarvan ik dacht: ja, die, ja, die, die zie je niet op, op een protest. Maar, maar die, ook, ook die zijn er. En, en dat zijn, zijn ook, ook weer hele verschillende dus mensen uit, uit, uit de, de, de kunst, de van de artistieke kant. Mm -hmm. um, moslims, christenen, allemaal. Dus het is echt een hele brede, brede beweging. Ja. En dan heb ik natuurlijk ook heel veel kletjes gehad met mensen die. Want iedereen wil, ze zien, hè, ze zien een buitenlander, dus ze willen ook hun verhaal kwijt. Um, dus ze geven allemaal voorbeelden over uh, ja, wat, wat, wat Mubarak allemaal wel niet heeft, heeft, uh, um, verkeerd heeft gedaan. En wat hoor je in, in de dan, Over 30 jaar. Eduard, ben je er nog? Ja, ik ja, nee. ben er nog. Ja, wat hoor je dan zoal over Mubarak? Nou ja, bijvoorbeeld de, de, de, de, wat je bijvoorbeeld van christenen hoort is, is dat de, de haat die eigenlijk de laatste jaren is, is ontstaan tussen moslims en christenen. Um, dat ze daar, hem, hem daar ook de schuld van geven. Dat hij dat op zo'n manier mee om is gegaan dat hij het eigenlijk als een... Uh, ja, in, in een politiek spel heeft gebruikt... ten opzichte van het Westen. En dat, dat daardoor de hele... de relaties gewoon helemaal scheef zijn getrokken. Um, dat hoor je ook... ook van, van moslims. Mm -hmm. um, ik, ik kwam een grote groep... Uh, Nubius tegen... uit, uh, uit opper-Egypte. En mm -hmm. uh, die waren... zijn dus helemaal... Uh, van, vanuit, vanuit opper-Egypte... dus dat is, nou ja, dat is een, een, een dagreis... hier, hier naartoe gekomen... Um, om, ...om hun onvrede te uiten. Want zij, nou ja, de, de Nubiërs is weer een heel apart verhaal. Maar die, die, die hebben eigenlijk ook nooit gekregen wat ze, wat ze beloofd is. Dus hun land is afgepakt. En, en ze waren uh, nou, helemaal hierheen gekomen. Omdat ze dol blij waren dat, dat er eindelijk iets tegen, tegen Mubarak werd gedaan. Want iedereen heeft zich eigenlijk tot een week geleden kansloos gevoeld. Daar ja. valt niks tegen beginnen. Dus er is een, een heel groot gevoel van, van, van bevrijding. Wat, wat, wat ja. is. En dan gaat het uiteindelijk om, om mensen willen gewoon minder armoede en te eten en werk. Dat soort dingen. Ja. Mm -hmm. uh, waardigheid is misschien uh, een betere samenvatting. Dat is inderdaad werkeloosheid. Maar goed, wat ik je zei, maar die, de, mijn vrienden die hebben, allemaal, hè, die hebben prima banen. Dus yeah. die, die, die, die, maar die zien dingen om zich heen die, ze, ja, die, die, die ook voor hun, dus gewoon heel moeilijk, moeilijk te verkroppen zijn. Dus het is, het is veel meer dan alleen armoede en, en werkeloosheid. Uh, het, is, het is gewoon ook een, een rechtvaardigheid en... en een, uh, nou, eerlijke verdeling, uh, mensen een kans geven. Mm. Uh, het, het, is, het is echt een hele brede, brede beweging. Ja. Goed, iedereen, ja. dus kan je wel zo nee, Niet Iedereen, maar het overgrote gedeelte van Egypte wil van Mubarak af. Nou, we wachten ja. het af, nog deze speech uh, ergens vanavond. We weten niet wanneer. En dat hoor je natuurlijk hier op Radio 1 als het zover is. Eduard Padberg vanuit Cairo, dankjewel. Tot snel. Weer. Genesis hoor je met Paperleet. Gaan we even naar het voetbal? Richard van der Maaden. die is bij de graafschap FC Utrecht. Zo is het daar. 0-0, nog altijd 6 minuten in deze wedstrijd. De Graafschap beter met 11 tegen 10. Rode kaart voor de FC Utrecht middenvelder silberbauer een kwartier geleden. En de Achterhoekse voetbalfans schreeuwen de Graafschap nu naar voren. De Graafschap neemt meer risico en heeft nu de bal op de rand van het strafschopgebied Met Bargas de invaller, maar met zijn linker krult hij de bal 2-3 meter. Over het doel bij Michel Vorm. De beste kansen in de laatste 10 minuten zijn voor de ploeg van Dario Kalisic. Die waarschijnlijk deze week nog te horen krijgt of zijn aflopende Contract in Doetinchem wordt verlengd. Een aantal kansen via Broekhof. Nog een keer Barcas vijf minuten geleden. En Utrecht dat verdedigt in deze fase van de wedstrijd. Weer is het de thuisploeg dat het balbezit heeft met Roze. Overtreding wordt er dan gemaakt door Roze of Asare, zegt. Pieter Fink, die Silberbouwer dus een kwartier geleden met een rode kaart van het veld stuurde overtreding op Yusuf Hersi Vond het wat zwaar gestraft en ook nu deelt Fink weer een gele kaart uit aan in dit geval Jurie Rozen. Ja, nog ik kijk op het scorebord. Ruim vijf minuten in deze wedstrijd. 0-0 eerder dit seizoen in Utrecht eindigde de wedstrijd in 2-2. Toen kwam de Graafschap terug van een 2-0 achterstand en ook al voor de beker ontmoeten bij de ploegen elkaar dit seizoen. Toen 1-1 en na verlenging bekerde Utrecht door. De hoge bal van uh... Cornelissen in het strafschopgebied overtreding wordt er gemaakt door Duplan. En dus een vrije trap voor de Graafschap. En die gaat genomen worden door de doelman Boy Waterman. En die dirigeert al zijn spelers nog maar weer eens naar voren. Ook alles iets. De trainer met wilde armgebaren nu uit zijn vak. Met veel aanwijzingen probeert hij zijn spelers richting de voorste lijnen te sturen. En de Graafschap bouwt nu op aan de rechterkant van het veld. Met de ridder in balbezit. Met de rug naast zijn goal draait nu weg. Heeft twee man van FC Utrecht bij zich. Tikt de bal kort naar de zaai naar Joensleger, Joensleger draait dan om zijn as, speelt hem terug naar Meijer, Meijer dan naar de linkerkant, Frenkel meldt zich. En komt nu langs de zijlijn op. Voorzet is laag. Maar wordt weggewerkt door Cornelissen. Utrecht houdt goed stand. Geeft heel weinig weg. Dat moet wel gezegd worden. Maar is niet de ploeg die de baas is in deze wedstrijd. Zeker niet in de tweede helft en zeker niet na de rode kaart van Slotfase wedstrijd met nog ruim vier minuten op de klok is het. De graafschap dat aanvalt in deze thuiswedstrijd. De nummer 12 tegen de nummer 8 FC Utrecht. Maar de graafschap door, denk ik, die man meer op het veld. Nu de betere ploeg. Exit Holland. Ja, iedere dag uh, bellen we in bnn 2 d met een Nederlander in het buitenland. Vanavond uh, Olaf Koens in Sint-Petersburg, Rusland. Olaf, goedenavond. Ja, hoi willen Willemijn. Ja, en het schijnt, jij staat doodse angsten uit, arme jongen. <laughs> nou, het valt allemaal mee hoor. Maar ik ben in Sint-Petersburg en uh, er vallen hier de hele tijd ijsspegels naar beneden. Dus je moet, uh, als je over straat loopt hier, uh, en uh, dat doe ik uh, deze hele week al, ja. moet, je, uh, moet je heel goed uitkijken waar je loopt. En uh, moet je eigenlijk uh, ja, steeds uh, aan de kant springen, want die, die dingen die kunnen soms tot honderden kilo zwaar worden. Ja, nou, uh, ik dacht, ja, ja een ijsspegeltje hier of daar, maar tot honderden kilo's? Ja, uh, uh, uh, de temperatuur schommelt hier een beetje. Dan vriest het, dan dooit het. Uh, en uh, nou ja, dat ijs dat allemaal op die daken ligt, en vooral de sneeuw, die gaat dan, als het dooit, dan smelt dat. En dan gaat het druppelt langzamer naar beneden. En dan moet je indenken dat je hier van die enorme daken hebt van die grote musea. En uh, mm. ja, die ijsbergen die worden soms, ik heb ijsbergen gezien, echt van 4, 5 meter. Het <laughs> is best lulig die... als je die op je hoofd ja. krijgt. Ja. Precies, die, die daken die houden dat niet vast. Dus die dingen die storten naar beneden. En, uh, en uh, er zijn uh, deze winter al een aantal mensen om het leven gekomen. Oh, nee. kinderen, kinderen om het leven gekomen. En honderden mensen zijn het ziekenhuis ingeraakt. Uh, vanwege, uh, vanwege uh, vallende ijspegels en ijsblokken en zo. Ach, maar er zijn echt serieus uh, mensen om het leven gekomen. Ja, ja, ja, zeker. En dat gebeurt eigenlijk iedere winter. Uh, dus je moet hier heel goed uitkijken. En als je op straat kijkt, zie je ook dat iedereen. Uh, uh, altijd ja, omhoog kijkt. Ja. Maar kunnen ze er niet iets aan doen? Je kan ze toch, ja, weet ik veel, eraf er halen? Uh... Ja, dat is, dat is dus best wel moeilijk. Uh, mensen proberen dat, uh, nou ja, faaien zijn raapjes dan, met, met, met stokken, met harken, weet ik mm -hmm. wat. Uh, het stadsbestuur heeft aangekondigd dat ze nu met lasertechnologie gaan proberen die hele grote uh, ijspegels eraf te stralen. Uh, mm. nou, dat, dat is nog niet gelukt, want ze hebben de techniek toch niet helemaal onder de knie geloof ik. Maar uh, ja, de enige remedie is voorlopig uh, rustig wachten tot, uh, tot het valt en als, je, als het valt uh, heel snel aan de kant rennen. Ja, maar je loopt dus alleen maar een beetje naar boven te turen daar, dus in Petersburg. Ja, en dat moet je ook weer niet doen, want dat smeltwater wat naar beneden drukt, ja, dat vriest ook weer vast aan de grond. Dus als je alleen maar omhoog kijkt dan glij je uh, ook nog eens uit. Dus het is, uh, het is echt schuifelen en uh, ja, heel voorzichtig vooruitkomen hier. Doe voorzichtig, Olaf. Altijd. <laughs> Olaf Koens, vanuit Sint-Petersburg in Rusland. Dankjewel. Ja, gaan we door met Frank de Boer. Want Ajax-trainer Frank de Boer is een druk man. En toch had hij tijd voor ons afgelopen vrijdag. Ik sprak hem toen, en ja, en niet over de transfermarkt en over voetbal überhaupt... want daar heb ik de ballen verstand van... maar over zijn broer, zijn dochters en over hemzelf. BNN Today. En dan zeggen ze altijd in sollicitatiegesprekken en zo... of bij functioneringsgesprekken, hoe vind je dat het zelf gaat? Ja, op dit moment eh, vrij aardig. Uh, ik denk dat we op de goede weg uh, zijn. Uh, dat er nog heel veel stappen uh, zijn te maken. Maar uh, dat we uh, ja, de goede richting op gaan, uh, dat is zeker. En hoe, hoe is het voor jou persoonlijk? Want je loopt hier nu al een tijdje rond. Uh, je hebt hier natuurlijk bij Ajax je allergrootste succes gehad uh, Ik kan me zo voorstellen dat, dat heel veel spelers en fans jou op handen dragen. Voel, voel je daar iets van? Nou, dat ik gesteund word, uh, dat, dat voel ik zeker. Uh, door, door de mensen bij Ajax, maar ook, uh, ook vooral door de supporters. En Dat is heel belangrijk, dat je dat gevoel krijgt... dat je gewaardeerd uh, wordt voor wat je doet en voor uh, wie je bent. Ja. Wat voor trainer ben jij? Ben, jij heel, uh, ben je one of the guys? Of ben je, sta je er echt boven? Ben je streng? Nou, ik, ik ben wel of niet one of the guys. Ik sta er wel tussenin. Maar ik sta wel op mijn strepen wanneer het moet. En dan ga je heel op somber kijken, boos. Dan gaan mijn we wenkbrauwen gaan fronsen, ja. Ja. Gebruik je dat ook een beetje? Want het is natuurlijk wel bekend voor jou dat je kan heel boos kijken...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 Zoals de oudste handbod en ze, ze doet er helemaal niks aan. Ja, ik kom niet voor niks kijken. Dus uh, <lacht> dan, dan kan ik wel uh, af en toe uh, even uh, een kleine uh, opmerking maken. Maar normaal gesproken ben ik vrij rustig. Even over jouw grootste uh, successen als, als, als voetballer. Nee. Denk ik toch wel Champions League, 95, Ajax? Ja, nou, ik zelf had... Uh, de, de, de, de,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 Kan je, dat, kan je dat nog voor, voor de geest halen, hoe je het toen voelde? Ja, ik zat op het uh, stenen trapje na de wedstrijd. Uh, ik had me gedoest en uh, ik uh, zat naast Ronald en ik keek eraan. aan. Ik, ik ging mijn moeder uh, bellen. Dat we, dus, uh, <laughs> ja. dus, en ik, ik schoot bijna helemaal vol. En dan denk ik: hé, hey, ja, je bent gewoon een wereldkampioen. En, uh, ja, het, dat besef, dat staat me nog steeds bij. Dat, je, dat, dat gevoel, dat is het mooiste gevoel wat er is, denk ik.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 Get a thousand Now. hugs from Mubarak is aan het spiezen en Lucella Carrasso die neemt het over. Dank je. Ja, een extra uitzending dus in verband met die toespraak van Mubarak. Een historisch moment wellicht. De hele avond wordt al bericht dat hij vertrekt na bijna 30 jaar aan de macht te zijn geweest. Zijn speech wordt op dit moment uitgezonden op de staatstelevisie van Egypte. Wordt vertaald door CNN, dat gaan we nu laten horen. En het nieuws van 10 uur stellen wij uit. Zometeen Mustafa die de speech van duiding voorziet. Laten we even luisteren of we het kunnen volgen is the fear that haunted the majority of the Egyptians and the concern and worries about what the future is holding for them, their household, their family and the future and destiny of their country. The incident of the past few days require us all one and